One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 Vorig jaar werd er zo'n 2 miljard minder uitgekeerd, zegt een Britse economische onderzoeksbureau. Door de financiële crisis zijn veel Britse banken verdwenen, waardoor de concurrentie minder groot is. Daardoor zijn de winsten van de overgebleven banken flink gestegen. De leiders van de G20 spraken in september nog af om de bonuscultuur in de bankwereld aan te pakken een overval op een restaurant in Oog in Noord-Holland is de eigenaar van de zaak om het leven gekomen. De daders, vermoedelijk drie mannen, kwamen gewapend de zaak binnen. Volgens de politie vielen ze de eigenaar van 55 aan. Op dat moment waren er nog een paar medewerkers in het restaurant die op de grond moesten gaan liggen. De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan.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 Van de 10 miljoen mensen die wereldwijd in een gevangenis zitten, leeft het merendeel onder onaanvaardbare omstandigheden. Dat zegt de speciale VN-rapporteur Nowak. Een op de 10 gevangenen is een kind. Ze mogen soms 22 uur lang niet naar de wc. In Uruguay worden gedetineerden soms jaren opgesloten in een hok, waar de temperatuur kan oplopen tot 60 graden. Verschillende landen hebben beterschap beloofd naar aanleiding van dit VN-rapport. Alle scholieren van het Canisius College uit Nijmegen die het busongeluk in Spanje hebben overleefd zijn terug in Nederland. Nog één leraar ligt in een Spaans ziekenhuis. De chauffeur van de bus is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht voor, van dood door schuld. Het weer, wolkenvelden, van tijd tot tijd zon en tot de avond droog. Er staat een stevige wind uit de oostelijke richting. Temperatuur van 11 graden in het noorden tot 15 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zandvoort. En Zon, zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. Some sometimes, she calls and says. She can't see the wood for so many trees. She points it out to me.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 Don't no. no. met een hoofdletter Z. Van Zon, zee, Zanfort en Zomerhit. Laura non c'è. È andata via. Laura non è più cosa mia. <middels> e stai che sei qua e mi chiedi perché la muse niente più mi